Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Syrische regeringstroepen zijn met tanks twee steden in het noorden van het land binnengetrokken. Dat meldt de BBC op basis van ooggetuigen. De tanks stonden gisteren al klaar om Marat al-Nouman en Gansje aan te vallen... als de tegenstanders van president Assad zouden doorgaan met protesteren. Op de Syrische staatstelevisie zijn foto's getoond van de troepen die de steden binnentrekken. Ooggetuigen melden dat duizenden mensen het gebied zijn ontvlucht. De meeste vluchtelingen gaan naar de grens met Turkije. Gisteren maakte Turkije bekend dat er hulpconvooien naar het grensgebied worden gestuurd. Ook riep de minister van Buitenlandse Zaken Syrië op om het geweld tegen burgers zo snel mogelijk te stoppen. De Rabobank wil dat huizenkopers in de toekomst alleen nog een annuïteitenhypotheek kunnen krijgen. Dat is een hypotheekvorm waarbij in de loop der jaren de hele koopsom wordt afgelost. Volgens de Rabobank leidt dat tot meer doorstroming op de woningmarkt en tot minder kosten voor de overheid. Een deel van die besparing moet worden gebruikt om starters te helpen bij de aankoop van een huis, zegt de bank. De annuïteitenhypotheek bestaat al heel lang, maar de meeste mensen kiezen voor een spaarhypotheek of aflossingsvrije hypotheek, omdat ze daarmee maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek. De Rabobank zegt dat andere banken ook voelen voor een terugkeer naar de annuïteitenhypotheek. In september willen ze daarover een akkoord sluiten. De hefbrug in Waddingsveen, die vorige week naar beneden viel, is weer gerepareerd. Gistermiddag is getest of de constructie sterk genoeg is om het scheepvaartverkeer er weer onderdoor te laten varen. In de loop van de avond werd de hefbrug goedgekeurd. De brug in Waddingsveen stortte tijdens een stroomstoring 30 meter naar beneden. Niemand raakte gewond, maar de brug kon niet meer worden gebruikt. De provincie Zuid-Holland onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het weer vanochtend in het kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Later op de dag vanuit het zuidwesten bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ja, platjes. Nou, het is een vraag en vragen dienen beantwoord te worden bij de nachtzuster. En uh, ja, platjes is niet zo'n uh, zo heel raar onderwerp om mee naar de nachtzuster te stappen. Harry wil graag weten waar platjes vandaan komen, waar ze hun oorsprong vinden. 0800-1121 als je zijn vraag kan beantwoorden. Hans wilde graag weten wat het voordeel is van dubbelgestookte graanjenever... boven enkelgestookte graanjenever. En eens even kijken hoor, of ik verder nog vragen open heb staan. Nou, Rob die nog steeds wacht natuurlijk op zijn antwoord over het waspoeder. Wat het verschil is tussen waspoeder voor gekleurde was, waspoeder voor witte was en waspoeder voor de zwarte was. Al werd er wel al door iemand verteld dat er onderzoek naar was gedaan, dat het uiteindelijk allemaal hetzelfde is. Maar volgens mij zit er in waspoeder voor de witte was meer bleek. Maar als je daar nog een aanvulling op hebt, bel dan ook even naar 0800 1121. Bert wil nog steeds heel graag weten um, of er uh, roofbouw wordt gepleegd. Nee, als er roofbouw wordt gepleegd door middel van het gebruik van olie en steenkool op de aarde. Of de aarde daar lichter van wordt. Nou kun je daar iets zinnigs over zeggen? Bel dan ook even naar 0800 1121. En je kunt me ook altijd bereiken via mailen: nachtsusterapenstaatjeomroep.nl of via Twitter: apenstaatje je bent ook van harte welkom op de chat via www.nachtzuster.net. Tot slot nog die vraag van Johan. Het woord appelsien, waar dat vandaan komt? Nou, we hebben al gehoord van Paula dat het een Brabants woord is. Maar als je daar nog iets over wil zeggen, kun je ook bellen. 0800 1121. En laten we nog heel even volhouden met de tips voor Winston... die de etiketten van zijn dure wijnflessen wil weken. Maar warm water, dat werkt niet. Daar komen ze niet genoeg los mee. Dus als je Daar nog een advies voor hebt? 0800 1121. En dit is Julian Clerc van diezelfde van LP weer. Vive la France! Le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les champs d'ici font ce qu'ils peuvent pour les. That's why this melody De Melodie van Julien Claire was dit. En uh, dat kwam dus van die bewuste LP. Ik hou er nu mee op hoor. Drie liedjes in het Frans achter elkaar. Uh, ça suffit, Oftewel, dat is wel genoeg. Uh, mevrouw Heijen. Ja, Astrid. Dag. Dat is nou eens al... Ik, ik, ik sluit me aan bij al die andere... Fans van je. Ach. fan van je. Het is echt mijn dag, hè? Ja, joh, geweldig. En je zit met je Franse liedjes ook bij mij in de roos, want ik ga morgen voor een weekje naar Frankrijk. Nou ja, ik, ik dacht al zoiets. <laughs> <laughs> ik denk, ik doe het allemaal voor mevrouw Heijen. <laughs> ja, dat nou, is verheijen, maar dat geeft niet. Oh, sorry. Maar nee, wat... maar dat geeft, dat, dat hoor ik wel vaker hoor. Maar wat, uh, wat lekker Frankrijk. Ja, ja. Ja, ik heb het even nodig. Maar en, goed. en waar dan? Uh, het... Het is een, een dorpje, een, een stuk onder Marseille, maar ik, ik weet niet van... Mijn zoon heeft me uitgenodigd om ja, een vrouw compleet te maken. Ik heb al 15 jaar een zieke man, maar ja. ik heb zelf een half jaar geleden vijf bypassers gehad. Juntje. En ik ben pas 80. En um, nou zegt mijn zoon, uh, ma we gaan een weekje met je naar Frankrijk. Ach, wat lief. lief hè? Dus je stapt gewoon in en uh, Onniva... Nee, mijn zoon is met zijn vrouw oh. met de auto gegaan en ik ga morgen op vliegtuig. Al verstandig. Ja. ja, ik heb geen zin om uh, zo lang over die reis te doen. En uh, dan vlieg ik daar naartoe. En wie past er dan op uw man? Ja, lieve schat, dat is nou een heel goede vraag. Dat, ik vind dat, ga, ga met gemengde gevoelens. ja Want mijn man gaat naar een verzorgingshuis voor een week. oh ja, nou, maar dat moet ik kunnen, want u moet ook opladen. Ja, daarom. Precies. Daarom. Nou, dus, ik, ik, uh, ik hoop dat u een hele fijne week gaat hebben. Nou, dat hoop ik ook. Als die, dank je wel. Maar dat gaat wel lukken, maar daar belde u niet over. Nee, ik, ik, ik uh, was al... En de notabene, ik, ik zit op de badkamer te wachten. Want ik, ik heb al een kwartier geleden gebeld. Oh, verschrikkelijk, hè? Nee. Ja. Nee, ik ja, ik praat op, te lang op, met iedereen. Ja, nou, dat is toch gezellig. Ja. Ik, ik slaap heel slecht en ik ben nog te blij als het donderdagavond is. <laughs> dan valt er wat te luisteren. Oh ja, dan komt zo van alles en nog wat. Van, ja, van, van een heel mooi liedje naar een heel uh, intieme vraag, hè? Nou, nou... Maar, maar goed, ik had een antwoord op die oogappel zien. Ja. Oh. Dat is het versje van, eh... Uh, uh, oh Toon Hermans. Toon Hermans, ja. ja. En dan, hij zegt dan, je bent mijn oogappel zien. Oh, dus ik, hij zegt helemaal geen appel zien. Nee, je bent, hij eindigt zien, zien, je bent mijn oogappel zien. Oh, ja, maar is het niet een woordgrapje dan? Nee, want hij, hij zingt toch het liedje van zien, laten zien, zien, laten zien ja, ja, ja, ja. hoe je bent. Ja, maar hij zingt niet voor niks. Je bent mijn oogappel zien. Ja, misschien. Uh, uh, ja, ik weet niet. Uh, Want hij had ook kunnen zingen. Je bent mijn chickie. Of je bent, uh, bent mijn hartendiefje zien. Ja, ja, goed. Maar. Uh, je hebt toch wel eens meer de uitdrukking van oogappeltje? Ja, oh, inderdaad, ja. Ja, oh, ja maar waarom dan oogappel zien? Waarom niet hartendief zien? Ja. Misschien was dat in die tijd zijn woordspeling. Ja, maar, er zit, nee, maar ik, ik heb Toon Hermans heel hoog zitten. Dat woordgrapje heeft hij bewust gemaakt. Dat de appels zien, woord, de oogappel. Ja, maar kijk, de meneer van ja, die had ook van die opmerkingen die, die... zegt, ja... kan dat, mag dat, weet ik veel allemaal. Maar in ieder geval, misschien heeft de Toon daar een bedoeling mee gehad. Ja, dat denk maar ik het, ook wel. Maar het eindigde, toen ik het hoorde... Toen, dacht ik al gelijk. Ik heb al zo vaak gedacht, ik ga eens bellen. Want, uh, ja, het is... Maar ja, kijk, mijn man, die, ik, ik slaap nog steeds wel naast mijn man, hoor. Ach. Maar uh, hm. die slaapt en dan kan ik niet bellen. Dus ik zit nu even op de badkamer te bellen. Ja. Ik weet niet of het erg hol uh, klinkt. Een beetje wel, maar heeft u het ook niet koud? Nou, dat vind ik erg aardig van je. Nee, dankjewel. je wel. Oh, vloer een vloerverwarming. Kan... Zoiets, ja. <laughs> maar, um, uh, dus, je bent mijn oogappel... Ja, dat was de tekst. Ik ga hem gewoon straks nog even draaien alsof maar het niks hij is. Nee, is. dus echt de oogappel. En het gaat niet over die appel zien. Nee, nou, ik denk toch dat hij het bewust doet. Dat denk ik hoor. Ja, je kan het hem niet meer vragen. Hè? Nee, dat is jammer hè. Nee, ja. Ben ook en een dan dan heb ik een beetje aangewijs. Ik een vraagje. Ja. Dat is meestal bijna een antwoord hè. Ja. Iets waar ik al heel lang over gedacht heb, zal ik eens een keer naar Astrid bellen. Nou. Ja, iedereen heeft het maar over Astrid hè. Ja. Maar, ja, maar zo heet ik ook. Maar je bent ook een begrip hoor. Oh. Ja, ja, ja. Oh, Zo voelt het niet, hoor. Ja, nee, het is echt... Uh... Ik, gisteravond toen ik naar bed ging, dacht ik... Oh god, ik hoop er vannacht eens een keer lekker door te slapen. Nee, hè? Maar goed, het was niet zo. Sorry. Nou, en dan uh, gaat het i-foontje aan... en dan gaat Jopie naar de de nou, Astrid, luisteren. En wat was de vraag? De vraag is... Ik, ik, nou, ik storm me eraan, ik weet het niet. Uh, waarom zeggen uh, nieuwslezers en weermensen enzovoorts... hebben het altijd over regen en niet over regen... Oh. Het is toch regen in het Nederlands? Ja, maar, uh, is je nooit opgevallen? Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, uh, dat soort dingen, dat schaar ik meestal meteen onder taalontwikkeling. Want, uh, want je zegt, uh, uh, je zegt ook niet meer een gedegen opleiding. Je zegt ook een gedegen opleiding. En je zegt ook een. Uh, ja, regen. Het zijn wel twee lettergreepjes, maar het. Uh, regen, re is, ik, ik vind het altijd zo vreemd klinken. Ja, en dan regen. man Oh, God, begin je er weer over. Ja dat, ja, dat kan, hè? Dat je dan gewoon dwars zit, ja. Ja, maar, ja ik, ik dacht, waarom moet dat met nieuwslezers en. en uh, ja, uh, nou ja, goed. En, en de weerman of de weervrouw of ja, ja, Maar in ieder geval, uh, dat, uh, dat, dat, dat. Ja, het stoort me, dit Ja. Ik het eigenlijk een beetje een. Uh, gedegen inderdaad. Daar heb je wel gelijk in. Dat... Maar ik geloof niet... Voor mij tenminste is het niet zo storend. Uh, het moet nee. niet regen. Want er valt nu op het ogenblik genoeg regen. De laatste ja, dag. regen. Ja. ja. En, dan, ieder, en van, aan het eind van de dag gaat het ook weer, komt er weer regen. En uh, nou ja, toen denk ik, nou, dat moet toch de kans hebben. Ja. Dan uh, ga ik dan toch eens even vragen waarom ze niet regen zeggen. Dus je vraagt ze eigenlijk, waar is de N uit regen gebleven? Ja, zoiets. <laughs> ja. Ja. ja. Ik ben bang dat het gewoon uh, een taalontwikkeling is. Maar uh, misschien is er nog iemand die daar iets zinnigers over kan zeggen. Dat laten we gewoon weer op. Nou, opkompen. het is mogelijk. Ik heb ooit een mevrouw gesproken. Die sprak al die woorden, zeg, gedegen, altijd die N heel erg. Uh, ja. Correct oh, valt uit. uit. Ja. ja, dus het zou ook kunnen dat zij dat, die en dan weer in slikken. Ja, ja, ja, ja. Goed, in ieder geval. Ik, ik, ik neem hem nog even ontzien, mee. Zien, dat is de ouderen onder mij zullen dat misschien. Dat oogappeltje, ja, ik, heb, ik hoor het toch nog wel vaker hoor. Ja, het oogappeltje. Je bent ik ook. Ik ga nu ook terug luisteren, ook. ik ga nu gewoon Toon Hermans met zien uh, met draaien. Oh, Oké, okay, nou... Ik, ik duik mijn bed weer in en ga weer luisteren. Ga je dan daar luisteren, net zolang tot het oogappeltje voorbij komt? <laughs> ja, nou goed, ik, uh, misschien val ik nog even in slapen. En dan zeg ik pech gehad. Ja, nee, nou dat, daar zit wel wat in. Ja, maar ik, fijn dat je er weer bij was vannacht. Ja, in ieder geval heel graag. Ik, ik zeg het nogmaals, ik ben heel blij als het donderdagavond is en denk nou. Als het weer toeslaat, dan, uh, dan heb ik een goede nacht. Want ja. uh, er komt, komt zo enorm veel voorbij. Leuk voor die, dat was Martin, hè, met, die, met die Franse plaat. Ja. ja. Oh ja, leuk joh. Ja, nou goede voorbereiding. Ik wens je een goede week in Frankrijk. En uh, ik geef het woord aan Toon. Uh, merci bien, madame. <laughs> Au revoir. Bye bye, Alfred.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 Daarom, daarom roemt er elke vrijgezel. gezellig. Zin, laat zien, zin, laat de zin, zin, laat de zin la hoe mooi je bent. Zien, laat de zin, zin, laat de zin, zin, laat de zin hoe mooi. Zin, laat de zin, laat de zin, zin, hoe mooi, je bent zin, laat de zin, je bent mijn oog zin.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 Ze gaat niet tien, ze kan niet skiën, maar lief wat heeft ze een allure? Ter volle knieën zijn melodieën, ze heeft er hele handel van nature. Ze heeft dat malsen, als ze gaat walsen, dan gaat het mannenhart holder de bolder. Ze heeft dat verse van rode kersen, dat mooie hemellichaam lichaam uit de polder. Ze hoort podori bij Hollands glorie, en wat ze hebben moet, dat heeft ze wel daarom, daarom roept er elke vrijgezel. Zin, laat de zin zin laat de zin zin laat de zin om hoe mooi je bent laat de zin zin laat de zin zin laat de zin om hoe je bent Zin laat de zin laat de zin zin hoe mooi je bent Zin laat de zin je bent m'n nog op zin Minho, Hapal, Sin, Minho, Hapal, Sin, Minho, Hapal, Ach, mooi hè? Ja, maar die oogappelsien, dat is geen toeval hoor, ik weet het zeker. En daarmee komen we dan aan die vraag van Johan, die zich afvraagt uh, waar het woord appelsien vandaan komt. En Toon gebruikte het dus al, en toen was het al ingeburgerd. En ik denk dat Paula gelijk had toen ze zei dat het van oorsprong wat zijn, Brabants was. Um, eens even kijken, want ik heb nu nog een paar vragen openstaan... en uh, we naderen toch uh, het einde van deze uitzending. Nou, nog veertig minuten, dus volgens mij komen we nog een eind... als je belt naar 0800 1121. Tina, goeienacht. Ja, goedemorgen. Hallo. Uh, ik, ik, ik val er zomaar in, maar ik weet, weet wel dat appelsien... dat waren vroeger appeltjes uit China, hoor. Oh, noemden jullie die toen appelsientjes? Ja, vroeger werden ze appelsientjes genoemd. Ja, maar goed, daar bel ik eigenlijk niet voor, hoor. Nee, maar ik vind het wel interessant. Ja, ja nou, ik heb wel eens gelezen dat die naam komt van appels van China. Appelsien, ah, maar goed. Appelsien, ja. Nou, ik, kom, ik bel eigenlijk over die olijfolie. Want, ik vraag wel eens aan mensen. Uh, want dan roepen ze, ja, olijfolie, oh geweldig, ik doe er alles mee. En dan begin ik heel schoolfrikkerig van... Uh... Oh, niet op je toetjes, duwen. Ik doe niks. Oh, er ging iets mis met de telefoon. niet aan mij, hoor. Nou, dat is je heel gelukkig maar. Ik met die hoorn in mijn hand. En ik hang aan je lippen, want je vertelt ja. net dat je heel schoolmeester ja, gaat doen. Ja, ja, schoolmeester, dan begin ik dan te vragen van, uh, wat doe je dan met die olijfolie? Nou, alles, <laughs> en dan begin ik van, hoeveel soorten heb je in huis? Nou, één zeggen ze dan, maar daar doe ik alles mee. En dat schijnt fout te zijn, want je moet... Als je dan uh, zo graag veel wil doen met olijfolie, dan moet je extra vierge in huis hebben. Hè? Die extra vergine, die ja. koud geperste. Ja. Maar ook de traditionele, oh. want die koud geperste is voor dressings, voor de sla. En als je die gaat opwarmen, dan gaat die walmen. En dat kan oh. zelfs kankerverwekkend te zijn. Nou, wie wil oh. dat nou? De... Hè, dus je moet echt zorgen dat je twee soorten in huis hebt. De een is dus voor, nou ja, bij wijze van spreken kun je er dus een glas van drinken als je het zou willen. Maar die bakolie, ja, die is echt duidelijk, zo het woord zegt het al, om in te bakken en te braden. Ja, nou dat lijkt me verder duidelijk. Verder ben ik ook geen expert hoor, maar goed, dit is wel iets waar ik mezelf aan hou, omdat ik het wel eens lees. Oh, misschien moet ik zeggen waar ik me aan houd voor die ene mevrouw dan. Ja, en wel eens en niet wel eens. Ja. Oh, dat wordt nog een hele toestand. Ja, ja nou ja, met die N van regia. Je moet er iets tussenin vinden, ja, want als iemand op de radio zegt, oh regen, en ik ga daar buiten lopen, dan klinkt het al gauw aanstellerig. Ja, en toch, uh, want ik, ik kijk de laatste tijd, ja, ik werk bij Max, hè, dus ik kijk de laatste tijd veel van die oude, veel van die oude uitzendingen terug. Ja. Van Mies Bouwman ja. en, en, en dat soort mensen. En ik vind het wel altijd heel prachtig en keurig klinken als mensen ja. zo praten op radio of televisie. Ik vind het wel mooi. Ja, het is mooi. Okay. Maar ik ben ik, dan. Voor mijn generatie. kan ik toch heel lastig meekomen met, uh, met de taalontwikkeling. Mijn ja. broer die zegt altijd: Astrid, iedereen zegt groter als. Het kan gewoon, het is geaccepteerd Nederland. En dan gaan mijn ja, nekharen gaan overeind. Net als hun hebben. Ja. Het schijnt ook op den duur allemaal uh, zo te gaan. Nou ja. Nou, ik zet nog even mijn hak in het zand hoor. als het gaat om groter als. Ja, ik ook. Nou moet ik zeggen, mijn broer Paul de Jong uit uh, Warme Veer werkt bij uh, Vorbogromenie. Die, uh, die, die is ook groter als ik. <laughs> dus wat dat betreft heeft hij dan weer gelijk. Hij zei vroeger ook altijd de goeiste. Hij zei oh, altijd: ja. ja, maar ik ben de goeiste, zei hij. Toen waren we nog klein, Lek. maar toen zei hij: Ik ben, ik ben de goeiste ja. dus het, En die is wel ingeburgerd bij mij dat kan dan weer wel. Nou, ja, ja, het is ook wel grappig soms. Maar goed, uh, ja, taal in het middeleeuwen spraken ze ook anders dan nu, hè? Dus soms moet je het gewoon accepteren dat de taal verandert. Ja, anders moeten we ook weer mensgen gaan zeggen. Ja, daarom. Nou, uh, bedankt. Opkido. Dag. Dag, als het Dag. Dag. Oh, ik, ik neem nog heel even de cryptogram door. Of het cryptogram. Het is net wat je wil hoor. Want daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar um, uh, vorige week was namelijk de opgave... Denken en dan nog niets. Denken en dan nog niets. 14 letters moest hij uit bestaan en er kwam geen goede oplossing vorige week. Nou zou ik gewoon weer dezelfde kunnen doen... maar dat vind ik ook een beetje eentonig worden. Dus ik geef Henk, die mij uh, mailde via max.nl. dat de oplossing gedachtenloos moest zijn. Die geef ik gewoon een prijs. En ik uh, ga hierbij een nieuwe crypto um, instellen. Dus de oplossing van vorige week was gedachtenloos... bij denken en dan nog niets. En de opgave van nu... Waar je nu over kunt bellen naar 0800-1121 is warmtebron in het water. Warmtebron in het water. Een oplossing van tien letters kun je doorgeven via 0800-1121. Hans? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik... Eh... Ik zat toevallig in de auto. En ik ja. kwam net terug van een vleermuizen en steenuilen onderzoekje. Een vleermuizen en... Nou, mensen, stop maar met bellen. Want de komende 35 minuten maak ik wel vol met Hans. <laughs> een vleermuizen en steenuilen onderzoekje. Um, maar toen uh, hoorde ik jullie interessante programma. En toen hoorde ik twee vragen waar ik denk ik wel een antwoord op weet. Ja. Om het kort te houden die... die uh, Appelsien. Ja, dat is ook in het Limburgs een woord. Applesien. Ja. Ik ben toevallig in Limburger vandaag. Ja. En, maar ik, ik belde eigenlijk vanwege voor, die platjes. Ja. Want het eerste waar ik aan moest denken is aan een vriendin van mij die, uh, die <laughs> werkt op een ambulance. Ja. En zij wist mij te vertellen dat ze nog niet zijn uitgestorven. Want ze had ze onlangs nog bij een meneer in de snor gevonden. In de snor? In de snor, ja. Oh! Dus het gaat gelukkig nog redelijk goed met deze bijzondere soort. Ook belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland. Oh, nou fijn dat het goed gaat met de, met de uh, snorplatjes. Ja. Maar hoe kwam die meneer nou aan platjes in zijn snor dan? Ja, dat is een goeie. Ja. Uh, ik moet je eerlijk bekennen, ik heb hier even internet opgesteld. Ja. Ze doen die biologen dat tegenwoordig ook wel. Ja, gewoon uh, even googelen. Maar ik lees hier dat je ze ook via de, via de autostoel kunt krijgen. Dus uh, het is niet zo dat die meneer meteen... Dus die meneer, meteen, uh, die meneer die die had huis... met zijn snor in de autostoel gehangen? Ja, ik, uh, <laughs> ik weet het niet. <laughs> ja. Oké, okay, maar je weet niet hoe, waar de platjes oorspronkelijk vandaan kwamen. Nou ja, goed, het is een uh, geslachtsziekte, hè. Ja. Uh, het, zijn, uh, het zijn een soort luizen. Ja. Dat zoals je hoofdluis hebt. Zo heb je ook uh, schaamluis. En dat is uh, hetzelfde als platje. Dus er heeft eerst iemand op zijn hoofd in de autostoel gezeten? <laughs> dat weet ik niet. Dat zou je misschien beter aan die meneer kunnen vragen. Ja, maar... dat is ook helemaal waar. Laten we dat loslaten. Maar um, nog heel even over de vleermuis en de steenuilen. Want, want wat hebben vleermuizen en Stenenuilen dan gemeen dat je er één groot onderzoek op loslaat? Nou, die zijn s'nachts actief, hè? Ja, maar ja, dat zijn uh, hamsters ook. Nee, Oké, okay, maar als je s'nachts. Uh, nou, het heeft, heeft ermee te maken, tegenwoordig uh, wordt er waarde aan gehecht. Uh, misschien aan de dieren, dat die natuurlijk niet uh, gesloopt worden. Op het moment dat je bijvoorbeeld een gebouw gaat slopen. Ja. En als er het vermoeden bestaat dat er dus vleermuizen of uh, steenuilen en of steenuilen in zitten, dan, uh, dan kun je dat s'nachts onderzoeken. En op dit moment is het zo dat die steenuiltjes uh, jongen hebben die zo'n beetje net zijn uitgevlogen of op uitvliegen staan. En die jongen zijn dan groot en die hoor je heel goed roepen s'nachts. Dus dit is eigenlijk een heel goed moment om vast te stellen of er uh, steenuilen zitten. Nou, die vleermuisjes die zitten voor een. Een groot aantal zitten die in de kraamtijd, bijna alle soorten, of eigenlijk alle soorten die we in Nederland hebben. En die, uh... ja, dus die kun je nou ook heel goed onderzoeken of die zo'n gebouw in of uitvliegen. Ah, en dat moet natuurlijk midden in de nacht, dat begrijp ik ook. Ja. <laughs> ja, en zitten er nog uh, hondsdolle vleermuizen tussen, want dat, uh, dat schijnt een beetje weer... Uh... Ja, er is één soort de laadvlieger, ja. dat is een tamelijk algemene soort... Die uh, ook een van de grootste is van Nederland. En die hebben een soort van hondsdolheid. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Want het is een ander soort hondsdolheid dan je bijvoorbeeld bij vossen uh, had vroeger. Want in Nederland is hondsdolheid in feite uitgestorven. Oh. Maar die die vleermuizen hebben daar zelf geen last van. Maar als ze jou bijten, en dat doen ze alleen als jij ze grijpt. Oh. Ja, dan uh, kun je beter binnen drie dagen naar de dokter, anders dan uh, is het einde oefening. Ah, ja, dat moeten we dan even in de gaten houden. Maar je bent niet gebeten vannacht, hè? Nee, ik, <laughs> ik heb er geen gegrepen. Dus wij uh, nee. lopen gewoon met van die vleermuisdetectortjes en dan horen wij ze en dan, en dan zien we ze. Ja. En, dan, en dan in een boekje opschrijven hoeveel er zijn? Ja. Nou, nou dat was me nuttig nachtje wel dan. Zeg geen twintig minuten geworden. <laughs> <Nee>. <laughs> nou, ik kan er wel even doorpraten, ook. maar zo vervelend vooral die mensen die nee. nog aan het wachten zijn. Nee, ik vind, wel, ik, vind, ik vind dat je een leuk beroep hebt. Nou, dankjewel. Jij ook. Ja, ja nou, dat, dat kan ik niet ontkennen. Ik wens je goedenacht. een goede nacht en Dram van jij uh, jij Vleermuizen en Steenuilen. Oké. Okay. Dag, dankjewel. Dag. Dag. 0800 1121. Wisha. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik had een uh, aanvulling op uh, de vraag omtrent uh, de koude persing en extraverse olijfolie. Oh, oké. Okay. Uh, ik weet niet meer of er een manier of een vrouw is geweest die het had over het persen van de olijfolie. Uh, als het staat eerst de koude persing, dan wil het zeggen dat olijfolie of olijven, ja. die worden vermalen en uh, worden ze traditioneel geperst. Ja. dus uh, niet verwarmd en het verwarmen van uh, olijven bij het malen en bij het persen uh, dat heeft te maken met uh, uh, de wens om uh, wat meer olie eruit te persen uit okay. de olijven oké okay. ja uh, nou bij het verwarmen gaan natuurlijk wel wat mineralen, vitaminen en dat soort dingen verloren. Vandaar dat er eerst de koude persing veel betere olie levert dan uh, uh, mechanische uh, verwarmde. Ah, oh, oké, okay. dus ja. meteen ook beter, ja. Ja, dat is uh, veel gezonder. En, nou, er wordt wat minder olie geproduceerd door uh, de koude persing. Daarom is uh, dat ook wat uh, een stuk duurder. Ja. ja. En dat extra weersje, dat wil zeggen. Uh, Na nou, extra maagdelijk en het heeft alles te maken met de uh, zuurtegraad van de olie. Oh, Ja, want uh, extra weersje krijgt een etiket alleen maar als het zuurtegraad nul, tot uh, niet hoger is dan 0,8. Oh. Ja, ja, ik hoor je als mijn ja, ik Ja, dat zeg maar niet zoveel, 0,8. Maar ik denk dat er mensen thuis zitten mee, mee te schrijven... die denken, oh, leuk om te weten. Dus dat, dat is het belangrijkste. Ja, nou, een goede producent die vermeldt dat soort dingen. Ja. Ja, en ook extra vierge heeft ook te maken met het feit... dat er niets tot nauwelijks bespoten wordt. is dus over het algemeen ecologisch. O, oh. Ja, ja. ja, sorry, je zegt weer o, oh, maar... <laughs> ja, ja, nee. Ik dacht altijd gewoon, dat is extra sterk, dus er zitten gewoon nee, meer olijven nee. in of zo. Nee, nee, nee, nee, nee. Ah. En uh, ik hoorde iemand zeggen dat er van alles door elkaar gehutseld wordt, verschillende soorten olijven. Ja. In principe is het zo dat in een olijvengaard moeten altijd verschillende soorten olijven zijn, want anders komen er geen olijven. Oh, <laughs> ja. het valt me nu zelf op en over drie weken zeg ik niet meer zo vaak Oh, oké. Okay. nou, nou ja. ja ik heb het ook allemaal puur uit interesse ben ik achtergekomen uh, het is, uh, olijven die worden niet uh, bestoven door, uh, door bijtjes en dergelijke maar door de wind mm -hmm. en als je allemaal een en dezelfde soort olijven hebt uh, ja, dan, uh, dan lukt het niet nou, daar, op dat onderwerp heb ik niet verder doorgestudeerd, maar uh, je moet altijd een paar uh, olijven hebben van een andere soort. Nou, dat klinkt heel logisch, want uh, ja. het menselijk ras wordt ook sterker als we lekker de soorten door elkaar mixen. Ja, ik vind het ook mooier. Nou, dus dat zal bij olijven vast ook zo... Ja, ja. ja uh, nou dan... Um... Bij het, um, wat ik nog wilde zeggen, bij het mechanisch persen of bij verwarmd... Uh, het is altijd mechanisch overigens. <laughs> maar bij verwarmd persen mm -hmm. uh, uh, komt, uh, komt meer olijfolie uit, maar het is kwalitatief minder. En dan zie je dat er um, de niet extraverse geen koude persing... dat er veel van dat soort olijfolie wordt ook gebruikt in, uh, voor cosmetica, vooral uh, shampoo... En, en uh, zeep en dat soort zaken. Ja. Maar dat zijn dan olijven die heel erg laat geplukt worden. Nou, uh, plukken, dat doet men tegenwoordig haast niet meer. Het wordt of getrild, dan hebben ze machines om de bomen te trillen. En dan trillen ze er gewoon uit. Ja. En, nou, die dingen die vallen gewoon op de grond. Ja. En vooral in Spanje zie je nog heel veel dat als het slecht weer is geweest, dan, dan ziet het er gewoon niet uit. En uh, wordt het gewassen en, en, en, en, en, en dan is het, dan is het uh, vet in de olijf die verzuurt. Dan kan je verder gewoon niets mee dan uh, in cosmetica. Hmm. Ja. Ik krijg ja, dus... wel een beetje honger van al het gepraat over olijven. <laughs> uh, nou, ze zijn heerlijk. Het, wat het, ja. het lekkerste is als je een hele goede extra verse olijfolie hebt... in een klein kommetje met een beetje... Uh, zeezout in een ander kommetje mm. en een uh, vers, uh, vers brood als tapa, mm. een beetje doppen en een goede Spaanse wijn, of Italiaanse of Franse, maar Spaanse, Sp goede Spaanse is uh, heerlijk erbij. Ik, uh, ik denk dat ik ga ontbijten met olijven. <laughs> nou, lekker, dat <me laughs> beetje waar voor je maag. Nog vroeg ja. in de ochtend. Ach joh, maar ik, ik heb er al een hele werkdag op zitten. Oh ja, hele werkdag. Uh -huh. Bedankt. Ja, niets te danken. Oké, okay. ja. dag. 0800 1121. Nog uh, zo'n 24 minuten te gaan en nog een paar vragen die openstaan. Jack? Ja, dag Astrid, ik ben hallo. er weer. Ja, hallo. <laughs> Kon je het niet ja, laten? Het echt riep, Wat zeg je? Ik zei, plicht riep. Ja, precies, er moest gebeld worden. Nee, zo straks toen ik... Ja, oh ja, er was iets aan de hand. Is het allemaal goed ja, afgelopen? Dat is, ja hoor, nee, dat, uh, dat is allemaal prima. Maar even op uh, die meneer zijn platjes te komen. Ja, laten we het vooral weer ja. over die meneer zijn platjes hebben. Ja, ja. <laughs> nou, hij zal nog wel elders op zijn lichaam ook platjes hebben gehad. Maar, ja. platluizen, die... Uh, het zijn net als, als hoofdluizen. Hoofdluizen blijven op je hoofd. En die komen niet onder je oksels. En die komen niet elders op het lichaam. En zelfs niet in je snor of je baard. Oh. Want er is gewoon een verschil in haarvorm. Van wat je op je, op je hoofd als haar hebt. Als haar, boven haar hebt groeien. En wat je als snor of baardhaar hebt. Bij bakkenbaarden met een man begint het te veranderen. Dat klinkt wel raar. Dus je, hebt geen je kunt geen hoofdluizen in je snor hebben. Maar wel schaamluis? Juist. Dat is raar. Schaam, schaamluis die komt uh, dezelfde haarsoort voor uh, als waar de snor en de oksel en de rest van het lichaam mee waard is. Terwijl hoofdhaar alleen op het hoofd zit tot uh, ongeveer de bakkebaarding. Ja, dat is, dat is wel raar. Nou nee, dat is niet zo raar. Dat, ja, is, dat is wel een andere haarvorm. Ja, maar snor zit toch ook op je hoofd? Ja, maar een andere haarvorm. Ja, maar het zit wel op je hoofd. Ja, dat maakt niet uit. <laughs> en de, de, en, en ik, ik wil nu zeggen, je hoeft je er niet voor te schamen... maar dat is niet in alle gevallen zo. <laughs> Goed. Ja, nou ja, uh... Maar wat je wil zeggen is dat platjes niet op je hoofd zitten... en hoofdluis niet Nee, hoofdluis komt niet uh, beneden, dus onder de, de bakwaarde. Ja. En schaamluis komt niet boven de bakwaarde. Okay, dus het, het, zijn, het zijn andere ratjes... Het zijn andere rappen. <laughs> Goed, nou, het staat genoteerd, Jack. Oké, okay, ja, en, die, en die, die etiketten, dat is zo langzamerhand genoeg beantwoord. Nou ja, als je nog wat hebt, want ik krijg ondertussen via de nee, chat... Nee, zeggen, nee, nee, nee nog wat van... ik zo straks wilde op, uh, opbrengen was precies hetzelfde als wat we al zo vaak gehoord hebben. Lauw warm water en gewoon laten staan of leggen zodat het etiket eruit zichzelf afkomt. Ja. Ik zag nog een paar keer het advies voorbij komen in een, uh, in een bakje met zoutwater. Dat schijnt nog weer beter te werken. Ja, maar dan krijg je weer een vertekening in het plaatje wat er oh, ja. oh, op nee. je etiket staat. Want dat ga je weer drogen tussen vloeipapier en een... Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Daar heb je nou de, de, de, de al niet voor nodig, hè? Ja, oh, dat is is wel... je mooie etiketten tussendrogen. Oh, ja, daar kun je, daar kun je, dat kun je niet met Wikipedia. Ja, nou, nee, met de Wikipedia niet. Maar nee. dat heeft Wikipedia voor even de plaats gekregen. Hè? Ja, maar die zeggen... mooie oude winkelen prins, die moet je toch nog een beetje gebruiken. Precies. Nou, hè, dan hebben we ook nog eventjes weer de winkelen prins een nieuwe nut, nut gegeven <lacht> uh, vannacht. Dankjewel, Jack. Nee, prettige dan. Ja, dat, dat gaat lukken. Dag. Dag. Petra? Goedemorgen Astrid. Hallo, sta je op Schiphol? Hoor ik dat nou? Ja, ik sta nu. Ik mag weer een stukje naar voren lopen. Ik sta in de rij om in te checken bij Lufthansa. En waar gaan we naartoe? We gaan naar Oostenrijk. Oh, lekker. Ja, even drie dagen. Drie dagen? Ja, dus een tripje van het Oostenrijkse toeristenbureau. We gaan daar wijngaarden uh, bezoeken. Er schijnt ook een whisky te zijn. En er zijn daar blijkbaar culinaire hoogstandjes die ik nog niet ken en ik nu mag leren kennen. Kijk, ja, want voor de mensen die het niet weten, alle twee, je hebt een, uh, een uh, uh, slijterij in uh, Zeeland. Die heb ik nog hoor, die heb ik nog. Ja, dat zeg ik toch? Oh, ook dacht dat jij had. Nee hoor. En, uh, nee. en je, bent, uh, je was altijd vaste bellen, maar op donderdag slaap je tegenwoordig vaak. Maar je, ik ben blij dat je er weer bent, want het ging natuurlijk over uh, dubbel gestookte graanjenever. Dubbel gestookte graanjenever zegt helemaal niks. Oh. Dat is een uh, marketingterm van mensen die denken dat het dan beter verkoopt. Maar met waar? Ja, dat is wel waar. Want grajenever is een wettelijk beschermde term. Dus als je dat op je etiket zet, dan moet er ook 100% graan gebruikt zijn in die jenever. En als er geen grajenever op staat, dan is het geen 100% graan. Dan zit er vaak ook uh, melasse in. Dus dat is alcohol gemaakt uit suikerbieten. Oh. Dus uh, een uh, die is sowieso zachter van smaak en zuiverder. En uh, de etiketten waar dubbel gestookt is graaienever op staat... Uh, dat is gewoon een marketingterm, er zit geen wettelijke grond aan vast. En daarmee willen ze suggereren dat ze meer graan gebruikt hebben... maar dat is gewoon onzin. Nou, dat is wel, dat, dat, dat, zo zit het cirkeltje wel een beetje rond van deze uitzending... want we begonnen al met het waspoeder dat eigenlijk hetzelfde was... voor de zwarte was en de bonte was... Oh, dat weet ik niet, want ik heb nog geen radio gehoord. Nee, uh, ik lees op Twitter dat jullie uh, iets met je neven hebben. Goed, hè? Oh, ja, wat zijn we toch multimediaal bezig. Ja, dat is geweldig, is dat. Het is ongelooflijk. Ja. Nou, uh, over multimediaal gesproken. Ik krijg het verzoek van de chat wanneer je, je weer komt melden... Ja, nou, um, op donderdagnacht wordt dat moeilijk, maar op zaterdag willen ze dat maar wel eens doen. Dus als je nou ja. regelt dat jij weer naar de zaterdag mag, dan komt het helemaal goed. Ik, uh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. <laughs> okay. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen: ja, leuk, ik kom binnenkort een keer. Uh, dat is heel... misschien. Oh, ik ben een korte kilo langskomen. En dingen beloven die ik je niet direct waar kan maken. Ah, joh, wat maar maakt het ik, uit? Ik, ik zal nog eens langs komen. Oké, okay, ik, ik wens je heel veel plezier daar. Zo, goeie reis. Dat gaat vast lukken. Vlieg Dankjewel. voorzichtig. Hoi. Dag. Doei. 0800 1121. Ik zal eens even kijken of ik nog vragen open heb staan die nog niet beantwoord zijn. Maar volgens mij. Volgens mij komen we er een aardige doorheen. Alleen die vraag van Bert, daar belt gewoon helemaal niemand over. En dat had ik aan de bioloog moeten vragen natuurlijk. Bert die vroeg zich af als we olie gebruiken en steenkool en andere natuurlijke bronnen. En die worden verbrand, die gaan als het ware in lucht op. Dan wordt toch uiteindelijk de aarde lichter. En nou zou het natuurlijk kunnen zijn dat dat niet zo is... zodat het in verhouding namelijk gewoon te weinig is. Maar misschien vergis ik me daarin. En kan daar iemand nog iets zinnigs over zeggen? 0800-1121. Het waspoeder zou ik ook nog wel graag iets over willen horen. En volgens mij hebben we dan alle vragen beantwoord. Tenzij nog iemand weet wat de oorsprong van de platjes zijn. Waar die ooit zijn ontstaan. 0800-1121. Jan, goedenacht. Ja, goedemorgen. Uh, ik wou nog even wat zeggen over uh, de sinaasappels. Oh ja, de appelsientje. Uh, ja, dat komt van het Duits vandaan. Apfelsinen. Nee, ja? Ja, zeker. En overal langs de oostkust van Nederland hebben ze het altijd over uh, uh, uh, appelsienen. Maar zijn apfelsienen dan appels of sinaasappel? Sinaasappels. Oh, dat vind ik helemaal verwarrend. Ja, dat is ook uh, verwarrend. Maar uh, ik kom zelf uit Twente vandaan, en uh, ja. van oorsprong. En uh, daar hadden wij vroeger, nou, na de oorlog uh, zagen we die dingen dan voor het eerst, uh, hadden we het gewoon over uh, appelsinen. Maar is dat, is dat zo? Had je voor de oorlog nog nooit een sinaasappel gezien? Nee, want ik ben van, uh, van uh, tien dagen in de oorlog. Oh ja, dus... Nee, <lacht> 1940. Dus het lag niet aan de oorlog, het lag aan jou? Uh, nee, dat, dat lag Echt? aan de leverantie die de Duitsers niet toestonden natuurlijk. Ja, ja, ja maar de, ik vroeg me af of, of je dan daarvoor geen, ab, geen uh, sinaasappels had gezien. Maar dat was nou ook weer niet. Zo erg was het nee. ook weer niet. En nee. ik, uh, wij zijn een keer in 1987, uh, toen bestond de DDR nog, zijn wij met een aantal uh, oude schepen... Uh, naar het 750-jarig bestaan van Berlijn uh, uh, gevaren. En uh, onderweg... Uh, uh, ...kwamen wij bij een hevenwerker waar je dus uh, schepen niet uh, sluist... ...maar die uh, vaar je in een bak en die gaat dan een uh, aantal meters naar beneden. Uh, daar werden wij ontvangen uh, door uh, een, een aantal campinggasten, DDR-mensen. En uh, wij hadden van een sponsor uh, een doos met sinaasappels aan boord. En het was voor ons tweeën veel te veel. Maar uh, wij hebben een aantal weggegeven aan de kinderen... En uh, die wisten helemaal niet uh, wat het was, want die, uh, die kenden het niet. En dat, dat kon ik mij ook herinneren van na de oorlog, uh, dat wij ze voor het eerst zagen. En die kinderen die zaten, stonden met twee sinaasappels in de hand, uh, die wij ze gegeven hadden. En die waren helemaal verbaasd. appel, zeiden die kinderen. En toen hebben wij die, uh, de, de ouders ervan gezegd dat het sinaasappels waren. En toen waren er we nog weer wat ouderen. En die hadden het hoor ja, apfelzienen. Die kenden ze dus ah, van ja. ook van voor de oorlog. Maar ik krijg, want ik krijg uh, uh, via de chat. en uh, er, er is ook zo'n Duits liedje waar het in zit. en dan, dan uh, worden ze toch oranje genoemd. Nee, in, in de streek waar ik vandaan kom. De, uh, daar, we, daar uh, hebben wij uit het Duits vandaan. Uh, waren het het uh, uh, Ah, oké. Okay. Dus. Dus daar waren en, de appelsientjes al. En toen, die reis heb ik gemaakt toen met een lemstraak waar ik uh, al in het verleden al eens een keer een uh, vraag over heb gesteld. Ja, daar staat mij iets van bij en die is toen ook beantwoord. Hè? Dus daar ga ik nu niet meer op terugkomen. Nee, nee, nee. Dat hoort nee, goed. anders is iedereen weer een rep roer. Ja. <laughs> <laughs> nou, dat is wel fijn. Want dat is natuurlijk... Ja, dat hebben ze al vaker gezegd vandaag. Het is weer uh, donderdagavond en dan uh, moet je om uh, vrijdagmorgen om twee uur wakker worden. Ja. Ja, nee, dat hoort erbij. Ja. Nou, ik ben blij dat te horen, hoor. Ik wens je nog een uh, hele fijne 14 minuten en 13 seconden. 12, ja, 11, 10. En uh, jullie ook nog een fijne uitzending en tot volgende week. Tot volgende week. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Uh, eens even kijken, Marianne. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen, goedemorgen. Marianne. Dag. Ik heb een, uh, misschien een antwoord uh, over, de, uh, over het waspoeien. Oh, fijn. Ik ben naar beneden gegaan en uh, ik heb even mijn drie flessen was, uh, uh, vloeibaar wasmiddel gepakt. ja. En er zit wel degelijk verschil tussen die uh, wasmiddelen. Nou, wat, uh, heb, die je, de, al... heb jij wasmiddel voor zwarte en voor bonte? Ja, en voor witte. Nou, ja, die witte, daar zit denk ik iets blekerigs in, ja, of Ja, dat klopt. Ja. Daar zitten uh, zit uh, optische bleekmiddelen in. Optische bleekmiddelen? Optische bleekmiddelen. En daar zit citronella in. Oh, ja, want dat bleekt ook. Want vroeger deden wij citroensap in ons haar om het op ja. te bleken. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ah. Nou, dat, dat, dat, uh, dat verklaart een hoop. Maar wat is dan het verschil tussen die voor zwart en voor de bont was? Nou, die, van die bonte staat alleen maar bij dat daar in, limonene in zit. Maar dat zit ook in, dat zit ook in die uh, witwasmiddel. Oh. Maar in dat zwarte middel, daar zitten twee moeilijke ingrediënten in: <laughs> en dat is iets met. Ik had het bijna niet. Uh, ben. Koumarin, uh, coum, of Koumarin mm -hmm. zit erin. <laughs> en Lina Low. en Bencio of zoiets. <laughs> nou, ja, moeilijke ingrediënten. Benzo alleen de Die, dus, die zit dus hier in die zwarte en donkere was. En niet in die bonte. Nee, in die bonte zit haast niks, zo te zien. <laughs> wat maar zit er in die bonte dan? Hij trekt toch van een grote kruidenier. Dus <laughs> ja, dat is toch een mooie vergelijking. Dus wat zit er dan in die bonte? In die bonte zit alleen maar parfums en limonenen en enzymen, staat hier. Oh, wat zou dan limonenen zijn? Ik doe doet maar een limonade denken. Ja, mij ook. Maar het lijkt ik me toch maar niet dat drinken, we. denk ik. Dat, nee, dat lijkt me dat ook, hij ook is niet. Schuimbek. Moet je even goed verdunnen dan. Maar het is ook. Ja, dat zit, we zullen toch niet al dag in dag uit, jaar in jaar uit de was doen met limonade? Dat lijkt me toch stug? Ja. Limoneden, misschien komt van limoenen of zo. Oh nee. ah, ja. Ja ik, het. ja, ik zeg ook maar wat hoor. Dat we gewoon de was doen met een met een stuk citroen. Ja. Ik vind het eigenlijk best interessant. Ja. Ja, ja maar... je houdt mij donderdag wel wakker met dit. Nou, graag gedaan. Ja, maar ik heb nu nog maar elf minuten. Om nu nog iemand te vinden die weet wat Coumarin, Linalon en benzolinolinol is... dat wordt, wel, wordt lastig, denk ik. Maar... Nou ja, je kunt het weer opzoeken hè? Op, op het internet. Ja, eh, die, die is er even iemand van... die het op wil zoeken op internet? Dat, is, uh, dat lijkt me mooi. Nou, uh, we doen ja. ons best. Dank je wel in ieder geval voor het voorlezen van je. Zo ja. <laughs> Wat heb je gedaan vannacht? Nou, ik heb even voorgelezen van de etiketten van de wasmiddel. Ja. Nou, ja. Hart hartelijk ja. dank daarvoor. Ik denk, ik moet maar eventjes kijken beneden. Ja, heel goed gedaan. Ik lag me altijd rot om Nee, <laughs> goed, geda goed gedaan. Dank je wel. Ja. En nou, lekker slapen straks. Ja, hetzelfde hè? Ja, dank je wel. Dag. Dag, Dag. Edith. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Marga. Ja, dat ben ik. Hallo. <laughs> Hallo Astrid. Nou, het gaat eigenlijk over de uh, appelsine. Ja. En uh, ik hoorde net de meneer van die steenuilen en die vleermuizen. Ik denk, oh, dan komt het antwoord wel. Hij had het er alleen maar even over. Ja. En Toon is van Sittard. En vroeger had je uh, uh, met carnaval, dus carnaval zinsacht, dan was er altijd appelsine rapen. Oh, en ik denk dat het daar meer van komt. De woordspeling met toon en... Ja, die wist wel wat een appelsien was. Ja, ja. ja. En, was het, en was het dan appelsienerapen, was het dan uh, uh, sinaasappels? Ja, sinaasappels werd, werden dan rondgegooid. Ja. Dindersmiddags uh, was dat dan altijd voor de kinderen. En er was altijd groepen appelsien. <lacht> dus... Uh... En, en, dan, dat, en dan, zo, zo ging dat. En dan werd er gewoon een hele wagen appelsine. Ja, nee, de, al, al die, al die de, de, de raden van alles en zo, die liepen dan met die appelsine hè, van de wagen afgegooid. Leuk, dus, uh, dat vind ja. ik nog eens een gezond gebruik. Ja. Dus is wat anders dan pepernoten. Ja, ja, ja, dat was kan. Als dinsdag, dan had je wat vitamine nodig. <laughs> nou, volgens mij, volgens mij klinkt dat klinkt allemaal heel logisch hoor. Ik denk dat het ja. daar allemaal van ja, gekomen dat, is. Ik dacht ook een beetje dat, dat dat de woordspeling was. Want er werd net gezegd Brabants en, de, en de, er werd ook gezegd Limburgs en langs de, Oost, de, ja. de Duitse grens. Ja. Dat zou de combinatie daarvan kunnen zijn. Precies, kan geen toeval wezen. Dank je wel. Ja. Voor je telefoontje op de vroege morgen. Ja, op de vroege morgen, ja. ja fijn. Oh, gelukkig. <laughs> Oké. Okay. Ja, fijne vrijdag. Ja, een goede uitzending nog. Dag, Maarten. Dag. Doei. Paul. Ja, Astrid, uh, Paul, de drooggist. Hé, hey, hallo. Van de drop. <laughs> Van de ja, oh, dat weet ik nog wel, ja. Is hij al op? Ja, hoor. Oké, okay, nou, ja. dat weet ik genoeg. Hij is goed ja, gevallen bij de die, collega's. Over, ja. over die wasmiddelen. Ja. Die, die, die, uh, uh, wat het meest schandalige is van al die wasmiddelen, dat ze zo idioot duur zijn. Ja, hè? Want ze hebben laatst ruzie gehad dat ze afspraken hadden ja. gemaakt om die wasmiddelen zo duur te maken. Maar die wasmiddelen kunnen gewoon een derde goedkoper worden, hoor. Echt waar? Maar er zit allemaal hetzelfde in. Maar dan krijgt de droogist niks meer voor het verkopen. Nee, maar ik ben ook gestopt met de verkoop van wasmiddelen. O, echt? Ik, zeg, uh, ik verkoop ze niet meer. Maar o. de die enzymen en die detegene stoffen. Er zitten enzymen en detegene stoffen zijn stoffen, chemische stoffen. die het ene molecuultje van het andere molecuultje kunnen afhalen. Oh. En dat hebben ze allemaal prachtige namen gegeven. Die limonen, dat zijn trouwens geurstoffen. Oh. Maar die, die andere stoffen, die optische. er zit geen bleek in hoor, in een wasmiddel, in een wit wasmiddel. Er zit, oh. wat die mevrouw zei, dat was goed, het is een optische bleking. Dat is het bekende blauwsel. Wat je vroeger had in die zakjes, een ja. uh, zakje blauw van. Dat is gemaakt van lapis lazuli. Dat is het hele mooie blauwe. Daar maken ze het witte mee. Maar voor oh, de rest dat is, is om het allemaal een schelling. Alleen er zit in de, in de zwarte wasmiddelen. Ja? Er zit een stofje in. Dat is het cumerinine, Dat is het stofje. Daar kunnen de haartjes. Als je dan een, een, een vezeltje onder een microscoop bekijkt. dan zitten de hele kleine haartjes aan. Dan kunnen de kant. Het cumarinine kunnen die haartjes rechtop laten staan. En dan wordt het zwart wordt zwarter. Want als het zwart vaal wordt, is het niet versleten. maar dan zijn die haartjes gaan liggen. En dat, dat, dat spulletje wat dan in een zwart zit. En, dan kunnen die haartjes een beetje optrekken. en dan wordt het zwarter zwart. Er zit geen kleurstof in ofzo hoor. Oh, dus Je het kan een zwart net zo goed gebruiken. voor een gekleurd wasmiddel. Oh. Maar je wordt door de wasmiddelenfabrikant worden we echt in de maling genomen. Maar kunnen we, we dan gewoon niet gewoon... Op een paar gulden kunnen ze een kilo waspoeder leveren en dan verdienen ze er nog heel oh, veel. Oh, dat zou fijn zijn. Maar goed, die etiketten, die meneer van die etiketten, die ja. moet gewoon natriumhydroxide bad geven. Dat Tuurlijk. is de bekende caustic soda, dat leerden wij vroeger op de drogisten... School ook voor alle flessen die je terugkreeg. Maar dat weer... is dat spul wat ik bij de bakker gehaald heb. Nee, nee, nee, nee. Oh. Dat is dubbel koolzuren soda. Oh, dit, dus is je... dit is caustic soda. Dit is de bekende gootsteenoplosser, weet je wel. De, oh. de, de, als je grootsteen op de wc verstopt is... Maar gootsteen... je kunt de etiketten van je wijnfles halen met ontstoppen. Juist. Nou, nou wat een toestand. ontstoppen kopen. Die hebt dus tegenwoordig ook vloeibaar. En dan zet je die fles in en is het binnen tien minuten, is het etiket eraf. Hoppelijk, hé. Hey. En die schaamluis die komt uit Griekenland. Oh, daar was je en, op vakantie? <laughs> nee, in de jaren voor Christus hadden ze er al last van. Eerlijk waar? Maar ja, een schaamluis is helemaal niet uitgestorven hoor. Ik, <laughs> ik heb nog regelmatig mannen in mijn winkel die, die willen malation hebben of loxasol of priodenum. Oh. En het verschil tussen dat het op je hoofd zit of in dat andere gebied, dat is gewoon de temperatuur. Oh. Als je, als je iets van insecten weet, dan zijn insecten gevoelig voor temperaturen. En sommige die gaan lekker warm zitten. Maar het is ook heel grappig dat... Ze, ik had laatst een klant een, een pool in zijn wenkbrauwen. Echt? Ja, echt warm. En die dat had die hele warme wenkbrauwen. Ja, die, die, die eitjes, die, ja. uh, zeg maar, die neten, die kunnen heel hardnekkig in die, in, die, uh, in die huid gaan zitten. En die krijg je de aanpruit. moet je echt landbouwgeef op losmaken. <lacht> Wil je daar eruit kijken? Maar toen, zeg ik, toen wou hij die wenkbrauwen afscheren. Ja, nou goed idee toch? Ja, maar pas op hoor. Dan kan je een hele grote nadigheid krijgen. Dat je die wenkbrauwen nooit meer terugkrijgt. Want die neten, dat heb ik een paar keer ervaren. Die kunnen een stof afscheiden die zo ontzettend jeukt. Dan krabben ze een hele wenkbrauwen en een hele kapot. Oh. Maar, dat, dat is, maar de, de schaamluis is nog lang niet uitgestorven. Want je in, in vooral in warme landen. Het, het leeft in, in Afrika, en in, in, in, in oh. India en in Azië. In die warme, zeg maar, om en erbij de evenaar. Oké. Okay. Paul? Ja? Het spijt me, ik moet door. Ja. Maar dankjewel. je ja, Alsjeblieft. Tot de volgende keer weer, ja, hè? Jawel, hoor. Dag. Dank dag. dag. Wietske? Ja. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoorde net... Flame, dat die steenkool uit de grond komt ja. en waar het nou blijft. Ja. Zo, kijk, de aarde, daar zit ook een dampkring omheen ja. en die hoort erbij. Ja. Dus als je steenkool verbrandt, ja. dan komt er zuur, zuurstof uit de lucht. Ja. En dan wordt het samen CO2, heet dat, en dat zit gewoon in de lucht. Okay. Dus als het ware, je haalt het uit de aarde, je stuurt het de lucht in. En het grappige is dat bomen, die halen dat weer uit de lucht, hè? Ja. En die maken daar uh, bladeren van. En <s> als ik het heel kort zeg, als jij bijvoorbeeld een appel eet... dan krijg jij suikers binnen. Dat zijn ook koolstofverbindingen. En je ademt CO2 weer uit en de boom ademt de CO2 weer in... en die stuurt de zuurstof de lucht weer in. Nou, Snap je net? Of ja, vind je en, het te nou, ingewikkeld? Nee, dat, de, de, de, het is zelfs de voor mij niet, niet te ingewikkeld, dus dat doe je heel goed. Ja, ik wou net zeggen, ik heb uh, altijd lesgegeven in dit soort... Aan de moeilijke voetbare de kinderen. <laughs> nou, ja, eigenlijk aan mensen die, uh, hoe noem je dat, die ambtenaren moesten worden. En die oh. moesten begrijpen waarom al die ingewikkelde regels op milieugebied gemaakt zijn. Kijk, ja. En dit is dus, dit heet een kringloop. Ja, nou ja, in de basis kennen we het verhaal natuurlijk. Alleen, ik zou toch denken dat de benzine en de steenkool en de olie... en de, de, nou ja, dat, dat allemaal, ja. dat dat harder gaat dan... Uh... Uh, uh, wat de, Dan planten de bomen het weer opeten. Nou, dat is het probleem. Ja. Daarom, daarom, zegt, uh, daarom meten ze op dit moment dat er meer CO2 ja. in de lucht zit. Ja. En een heel klein beetje minder zuurstof. Maar dat kun je haast niet meten, omdat nee. er zo verschrikkelijk veel zuurstof in de lucht zit. Nee. Maar er zit ook heel veel CO2 vast. Denk eens aan de krijtrotsen van Engeland. Hè. Die hele hoge witte ko Witte kusten, dat, zijn, dat is ook uh, calcium dus dat is ook koolstof. Samen met een andere stof, calcium, keten. Dank en je wel, Wietke. Het spijt me, ik moet het dus we, afsluiten. We maar... op aarde in een of andere vorm en we krijgen het er alleen maar warmer van. Dankjewel. Ach, wat prachtig. Zo is de uitzending aardig rondgekomen en bijna alle vragen beantwoord. Alleen de crypto weer niet. Warmtebron in het water. Een oplossing van tien letters zoek ik en die kun je deze week weer mailen naar omroepmax.nl. Tot volgende week.